Vanmorgen op Iran. Maar het nieuws is moeilijk te controleren. Wel weten we dat het huis van die hoogste leider zwaar beschadigd is. En daar zijn veel mensen in Iran toch vooral blij mee, zegt deze expert bij RTL. Is er gewoon een deel van de Iraners die zo klaar zijn met hun leiders dat ze dit dus verwelkomen? En zij stellen dat van zodra de Amerikaanse bommen vallen. zal het regime vallen en kan de macht overgenomen worden. Iran ontkent dat hun leider is gedood. Ondertussen wordt er vanwege de situatie in het Midden-Oosten. een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad georganiseerd. Verschillende landen willen dat het overleg er snel komt. Onder meer Frankrijk, Rusland en ook China willen de situatie bespreken. Het overleg zou vanavond nog zijn. In Herugowaard is in een gevangenis een gijzeling geweest. Het gebeurde eerder vanmiddag, meldt de politie. Er is ook iemand neergestoken. Of het om een gevangene of een bewaarder gaat, is niet duidelijk. Het zou er nu weer veilig zijn. En bijna 200.000 euro, zoveel heeft het schaatsvangst pak waarin Utah Leerdam goud won op de Olympische Spelen opgebracht. Dat pak werd geveld en dat geld gaat naar de jeugdclub van Leerdam. Wie nou, dan 200.000 euro voor dat pak over had, dat is niet bekend. Geworden. Zou het niet gewoon Jake Paul zijn? Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja nog. toch? De cirkel weer helemaal rond. Het weer nog van weer plazen veel plekken regen, ook waait het flink. Vanavond op steeds meer plekken droog, koelt af naar een graad of vier. Morgen opnieuw een natte dag, maar in de ochtend krijgen we nog wel wat zon. Nice, Danny. Je hebt hem eindelijk omgedraaid. Ja, zodat we positief eindigen. Het laatste nieuwsbulletin wat we samen doen. Mooi, oh, hè? Ja. We hebben er voor het eerst in de geschiedenis van Q 6 Nou, met die op halve bij 9 op één dag. Ja, we hebben veel nieuws gehad vandaag. En in de laatste is het dan toch gelukt. Flitsmeisterverkeersinformatie. De, de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukel en Marse, 3 kilometer 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Welke controle is de A2 naar Den Bosch, 94,2. A7 naar Herfgen, 155,6. A12 naar Gouda, 19,5. A12 naar Zoetermeer, en de A7 25 naar Almere bij 107,7. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Stefan Belman. Met twee stijgats op een rij. Zometeen somber homewrecker. Hij stijgt naar nummer 11 en Taylor Swift Openlight stijgt deze week door naar nummer 12 in de enige echte op Q. De top 40. 12. Had a bad had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 ...stuurt ze de Q-app. Maandag is het eindelijk zover. Somber in de Avast Live. De top 40. En net in de top 40 op nummer 11... ...met weer zes plekken winst. wrecker, ex schijf. Als je van live muziek houdt... ...het is een goede tijd om in Nederland te wonen, hoor. Ene na de andere top 40 artiest geeft concerten in onze land. Natuurlijk Nederlandse act, de uh, Kensington's... Ke ...Roxie Dekker, Bankzitters, Direct... Gisteravond Pommelin Thijs in Amsterdam. De avonds live. Later dit jaar nog een keer in de Ziggo Dome. En uh, dit hele weekend maak je kans op tickets. Als je dus uh, haar hoort, stuur Pommelin Thijs in de Q-app. Onlangs gaf Ray nog een concert... Net als Dave, binnenkort Overbach, Bruno Mars, Sienna Spiral, Harry Styles. Die gaat zelfs een record aantal shows in de arena doen. Johan Cruijff Arena, sorry of ik weer ruzie heb. Niet te doen. Nu de top 40, iemand die het ook heel erg leuk vindt. Sterker nog, het een van zijn favoriete landen ter wereld om op te treden. Teddy Swims. We will fly, impossible to die, like a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 so in denial hold me close don't tell me good night are you down and get me tell me when you're ready i'm ready we can get into it we can get intimate the shower when you're singing it better than beyonce i like the sound of fiance you know it's got a little ring to it and really when i think of it growing up i didn't never see marriages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 Ringdance. De Top 40. Dat moet ik niet meer doen. Hey, ik zit altijd op van die, uh, van die Funda TikToks. Dat bedoel ik eigenlijk gewoon TikToks waar ze dan huizen verkopen. En dat zijn nooit huizen bij ons ergens in Nederland van uh, een ton of twee of drie. Nee, dat zijn echt huizen van 10 miljoen, 8 miljoen, 16 miljoen. Terwijl ik, ik huur gewoon, ik kan niet eens een normale hypotheek krijgen. Maar het is gewoon lekker. En helemaal zeg maar dat ik dan op dat huis van 10 miljoen, dat ga ik niet doen. Want ik vind de badkamer niet mooi, weet je wel. Ik vind de tegels in de woonkamer niet smaakvol. Het slaat helemaal neer. Ik mag niet eens bezichtigen, als zou ik willen. Nou, Shakira heeft nu ook zoiets te kopen. Een eiland van 30 miljoen euro. Duurste ooit op de Bahama's. Daar zit we er blijkbaar vanaf. En ze staat op 8 in de top 40. Daar is de Shakira en Zoep. 8. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turning the floor into a zoo. Oeh, oeh. Great jungle life Sometimes it matters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 Voor de top. Tip voor de top. En die komt van eigen bodem, nieuwe muziek van Davina Michel. Over het vieren van het leven van iemand die niet heel lang meer bij je gaat zijn. Alle dingen die iemand, ja, gevormd hebben, tot degene die die is. En dat vier je eigenlijk. Daar gaat stil champagne over. Tip voor de top op Q...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 is eens verkeersinformatie bij Q Music. Flink langer vind ik voor dit tijdstip op de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Voorthuis en Stoe. 5 km en een half uur vertraging. En de A2 Den bosch Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 10 kilometer met een kwartier. <coughs> Pardon. Verder sta je nergens langer dan een kwartier stil. Wel controles. De A7 naar Heerenveen 155,6. A12 naar Gouda 19,5. En de A27 naar Almere hectometerpaal 107,7. Met zometeen Olivia Dean. Maar eerst die andere uit Engeland. Sienna Spyro op 7 deze week. Dit is Die On This Hill. 7. Got in Said that you need me. Stop cause it's Don't ever mean it. No, they don't. So listen. I deze tijd, zei Domien van de Week in een in zit. Ik ben het helemaal met hem eens. En daar was ik ook fan van. Ja, en fans zijn belangrijk voor artiesten. Dat betekent niet dat iedereen ze even erg waardeert. Maar ze zijn wel heel erg leuk om te zien als bepaalde artiesten echt een band hebben met hun fans. Ja, in Nederland hebben we Davina Michel. Bizar. Die was hier van de week ook weer voor een primeur. En die gaat dan daarna nog echt op de foto met iedereen handtekeningen, spelletjes spelen met de fans. Niet omdat het moet, maar omdat ze het gewoon oprecht leuk vindt en die mensen echt dankbaar is. En Ray is precies zo. Al bijna tien jaar is er één meisje, Annie, en die reist de hele wereld over om alle shows van Ray te zien. En dan denk je, ja oké, okay, dat waren ooit kleine zaaltjes, dan viel Annie wel op. Inmiddels zijn dat soms arena's, gigantische podia, maar toch ziet Ray haar iedere keer weer vooraan staan. En weet Ray precies wanneer ze jarig is. Dan heb ik denk het, duizenden mensen die Happy Birthday voor je zingen. 5. In de top 40. Where is my husband? Your husband is coming. De, de Top 40. De enige echte hitlijst van Nederland. Top 40. Music. Fear. Fear. van René, die is zo fan. Die kan 12 tot 12 achter elkaar blijven luisteren. Nou, mede dankzij jou dan één plekje weer gestegen in de top 40 deze week. Welkom bij het Erepodium. Wordt afgetrapt. Het brons. Taylor Swift. The fate of Ophelia. En de enige echt op Q-music. A cold bed full of scorpions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 Saved my heart from the fate of Ophelia saying En wederom op 1, daar is hij. Bruno Mars en I Just Might aan de top van Nederland. De top 40. De top 40. Bruno Mars, back with another one. Oh. In de top 40, I Just Might, zometeen Tom Joe. Maar niet alleen het foutuur, maar ik krijg ook een appje van ze. Heel veel gezelligheid. Oké okay, nou. dan. Je kan stemmen. met de Ik heb Wil je deze van session horen? Ecuador, of? Quickfield, niet Saturday Night, maar wel Think of You op Saturday Night. Stemmen maar. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Taalglas. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk...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 Zelfs na je aankoop. Hand erop. Aan je Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. <.nl> ja, lieve mensen. pak dat voordeel en scoor die selecteel. Alleen vandaag... Ink Printers, van onder andere HP en Epson, nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij Bol. Laatste dag, 30% korting op alle thuisstudies. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie.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 Een wereld aan ideeën. Nu bij Dirk. Cool best. Voor maar 99 cent. Het is bij Plus weer tijd voor... Inslaan! Hak groentenconserve. Een pot, pak of zak. 60% korting. En Vivera. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.